5 uur. Waterwoogmoed met het nws journaal Het jaar wil dat Nederland helpt in de strijd tegen ebola. In Cairo Brandpunt zei ze dat haar land specialistische medische hulp goed zou kunnen gebruiken. Liberia heeft onder meer behoefte aan testmateriaal om ebola vast te kunnen stellen. Daardoor kan de verspreiding van het virus beter in kaart worden gebracht. wat ook de bestrijding ten goede komt. De president nodigt ook gepensioneerde specialisten uit om mee te helpen met de bestrijding van de ziekte.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 Het ministerie van Defensie heeft aangifte gedaan tegen een reserveofficier die in 2009 vanuit Oeroeskam mogelijk vertrouwelijke informatie doorspeelde. Hij heeft aan zijn andere werkgever, ICT-bedrijf Ordina, verteld over beveiligingslekken bij de landmacht in Oeroeskam, meldt tv-programma Zembla. Volgens Ordina had de officier toestemming om de commercieel interessante informatie te delen. Het weer vannacht blijft het droog en koelt het af tot 12 graden. Overdag een mix van zon en wolken en met zo'n 22 graden zacht voor de tijd van het jaar. In het zuidwesten kan er later op de dag wel wat regen vallen. Dinsdag iets meer kans op een bui en een paar graden koeler. Dit was het NMV. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht. Just ones, nervous for driving on.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 Sexy als ik dans, steek ik mijn ga mijn voeten zo maar ik voel me sexy. Als ik dans, je dat gaan als ik dans, steek ik hand op, ga mijn voeten zo ik voel sexy. ik dans, dan, swingen je lekker, lekker te gaan faal,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 my shit. Stop! Zie en was It's time. I'm uh -huh.